Goedemorgen allemaal, wat goed om bij jullie te zijn. We zijn hier voor het eerst, uh, Arjen van Putten en ik, Erik de Mooi. En we mogen met jullie mooie liederen gaan zingen, hoop ik tenminste, uh, dat we een goede, goede ochtend zijn met elkaar. Dus uh, als je het fijn vindt, ga lekker staan en dan zingen we het eerste lied. Mensen zoeken misschien nog wat plekjes, doe rustig aan. Liedheer roept ons hart uit naar u. En we zingen Hosanna. Hosanna, een roep naar God. God redt ons, maar ook een lofprijsroep. En hem groot maken voor. Met ons lied Heer. Roept ons hart uit naar u. Naar u. Angst en schaamte in uw huis willen Gaan zitten, inderdaad. Goedemorgen, uh, allemaal. Goedemorgen, mijn naam uh, is Jarno en ik ben jullie uh, gastheer uh, deze ochtend. Ik mag je welkom heten en ik mag je deze dienst uh, meenemen en uh, uitleggen wat we gaan doen. Een speciaal welkom aan uh, Erik en Arjen. Yes, uh, Je komt voor de eerst hier uh, spelen en het klinkt al helemaal geweldig. Top, jongens, dankjewel. Fijn dat jullie er zijn. Um, ook een speciaal welkom aan, uh, aan Alice, Alice Engel. Zij is de kunstenares die alles heeft gemaakt wat hier aan de muur hangt. Uh, en wat hier ook voorin staat. Uh, zij zal vandaag in de dienst ook iets meer vertellen over wie ze is en wat ze doet. En uh, wat hier allemaal, uh, allemaal hangt. Um, welkom aan, uh, aan Lars, die hier vandaag uh, met ons na gaat nadenken over, uh, over de Bijbel. Um, en een welkom aan jou. Als je hier voor het eerst bent, tof dat je er bent. Als je hier voor de zoveelste keer bent... Ook tof dat je er bent. Ik hoop dat je gewoon uh, mee kan doen op een manier die bij je past. Um, vandaag gaan we nadenken over... Um, wel een beetje over, over ons, onze visie van de Veenartskerk. Um, we hebben als visie dat we onze omgeving willen omarmen met Jezus' liefde. Vol van Jezus' liefde onze omgeving omarmen. Um, maar de vraag kan wel eens reizen van in hoeverre zijn we nou echt anders dan onze omgeving... Hoe ver zijn we echt anders dan uh, onze collega's, de mensen die, we, die niet naar de kerk gaan, onze buren? Wat onderscheidt ons gelovigen nou van mensen die niet geloven? Daar denken we vragen over na. Um, ik wil eerst met jullie, uh, jullie bidden om een zeef te vragen over deze dienst. En als je niet gewend bent om te bidden, mag je gewoon luisteren naar de woorden die, die, die ik uitspreek. Heere God, goede God, dank u wel voor deze nieuwe morgen, dank u wel voor deze nieuwe morgen in deze kerk, dat we hier deze ochtend met elkaar mogen zijn, om u te ontmoeten. Eh, Daar zongen we net ook al over, dat we u vandaag willen zien, u willen ontmoeten en iets van u willen ervaren deze ochtend. Wilt u bij ons zijn als we, als we zingen, als we... Lezen als we luisteren. Uh, en dat u geeft dat we u mogen voelen. En uh, dat we iets van u leren. Zodat we ook dit kunnen meenemen als we de komende week weer, uh, weer ons eigen leven ingaan. In de hectische wereld waar we in leven. Wilt u zo uh, deze dienst zegenen? In Jezus' naam. Amen. Um, Vandaag maken we ook een aftrap met de 40-dagen-tijd. Dat betekent dat we toeleven naar Pasen. Het, uh, het feest waar we denken dat Jezus voor ons is gestorven en ook weer is opgestaan. Um, en de komende 40 dagen leven we daar naartoe. Door middel van deze uh, plaat die hier, uh, hier hangt. En ik wil graag uh, Christa naar voren vragen om daar iets meer over te vertellen. Samen met alle kinderen die er zijn. Dus. Uh, Kom maar, kom maar naar voren. Doet het. hij doet het. Uh, we hebben inderdaad hier een poster. misschien kunnen we er even omheen staan, dan kunnen we het allemaal zien. Uh, even kijken, we beginnen hier, vandaag de 40 dagen voor het Pasen, zie je de weg? Elke keer, elke zondag gaan we er een plaatje bij plakken, kijk hier onderaan, wat is die man aan het doen, kan je dat zien? Ja, aan het saaien, ja. Ik heb ook zaadjes meegenomen. Kijk, waar zijn ze? Ja. Moet je kijken. Hoe... Klein hè? En in de Bijbel vertelde Jezus een verhaal. Dit zaadje. Het was het kleinste zaadje wat er bestond. Waar wel een boom uit kon groeien. Ja. Die kunnen we even in het potje doen. Kijken of er volgende week uh, wat gegroeid is. Kom jij elke dag even een beetje water geven? Nee. nee, oh. En dan is het over een poosje, wordt het dan een boom? We gaan het vandaag ook over groei hebben. Uh, wie vindt het leuk om deze er even op te plakken? Ja? ja, mag je deze er afhalen? En dan op de plek plakken waar die uh, man aan het is. Ja, plak hem maar eroverheen. Dan is het van een zaadje is het een hele grote boom geworden. Ja. En misschien wil Mout, wil jij deze dan bij de boom plakken? Op het pad. Nou, ze moeten wel op de weg lopen. Ja, netjes op het voetpad. Ja. En dan volgende week zondag, dan komen we bij het volgende plaatje. En dan plakken we de poppetjes ook wat verder in het verhaal. En uiteindelijk komen we dan bij Pasen. Mag jullie weer zitten? Daar moet ik zitten. Dit vind ik een mooi moment om een kinderlied in te zetten. Is dat een goed plan? Laten we gaan staan. Ja, ga lekker staan. We kennen het lied allemaal wel, denk ik. We willen als het zaadje groeien. Lees je Bijbel, bid elke dag. En als je de bewegingen kent, doe ze lekker mee. Komt. Lees je Bijbel, bid elke dag. Bid elke dag. Bid elke dag. Je Bijbel bid elke dag dat je groeien mag, dat je groeien mag, heel mooi, dat je groeien mag. Is je Bijbel bid elke dag dat je groeien mag. Ja, kunnen we ook nog in het Engels, read your Bible, kom je? Ja.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 Dat hebben we niet meer op de beamen, maar en is voor mij één groot raadsel. Zijn er mensen hier die Frans kunnen? Ja, ik zie heel veel mensen ja knikken. Dan verwacht ik het ook van jullie, hè. Dus, dit gaat er komen, ja. Tot jou. One, two, one, two, three, four. Heel goed hoor, ja, nee, daar ga ik niet meer. Heel goed hoor. Yo. Dan is het nu uh, tijd voor de kinderen om naar hun eigen programma te gaan. We hebben deze ochtend uh, drie programma's: we hebben de Veenhard Kruimels voor de kinderen die nog niet naar de basisschool gaan, die worden in de zaal achter in de kerk uh, opgevangen. We hebben de, de Veenhard Kids voor de kinderen van groep 1 tot 4 van de basisschool. En we hebben de Veenhard Kanjers van de groep 5 tot 8 van de basisschool. Uh, die mogen een jas aan doen. En die gaan naar een schoolgebouw hier verderop. Uh, en na de dienst zien we jullie weer terug. Of eind van de dienst. Dus uh, veel plezier, tot straks. Is ik vertrouw op u en de reden dat ik neef, de reden dat ik zing, bent u alleen. Zo wandel ik heel dicht aan. U. Troost u mij, ik vertrouw op wat u belooft, uw woord staat vast. Ui, e Ik aanbied u, ik vertrouw op u. Ik... Dien de ander, zo heb ik ook jou lief gehad Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt Dien de ander, zo heb ik ook jou lief gehad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 De ander, zo heb ik ook jou lief gehad, heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dienen. zo heb ik ook jou lief gehad, zo heb ik ook jou lief gehad. Zo heb ik ook jou lief gehad. Ik mag met jullie uit de Bijbel lezen, ik lees uit Lucas. En dat, uh, dat stuk uh, past heel mooi bij wat we net gezongen hebben, volgens mij. Lees Lucas uh, 6 vanaf vers 27 tot 38 en je kan meelezen op het scherm. Tot jullie die naar mij luisteren, zeg ik: Heb je vijanden lief? Wees goed voor wie jullie haten. Zegen we jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan. En weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, niet ook je onderkleed. Geef aan ieder die iets van je vraagt. En eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je lief hebt... ...wie jullie lief hebben? Want ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En is het een verdienste als je weldaden, bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degene... ...van wie jullie iets terugverwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars... ...in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief? Doe goed... En leen geld aan anderen zonder er iets terug te verwachten. Dan zullen jullie rijkelijk worden beloond. en zullen jullie kinderen van de allerhoogste zijn. want ook Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig zijn. Wees barmhartig, zoals jullie vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zul je vergeven worden. Geef. Dan zal je gegeven worden. goede, stevige aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Lars. Goedemorgen, dank jullie wel. Um, goed om hier te zijn. Wij werken in, uh, in Meidrecht hier, maar ook in Amstelveen waar ik vandaan kom. En Utrecht met een, uh, een jaarthema, LEEF. Komt er nu en dan terug. En deze maand denken we na over mensen die tot zegen zijn voor de stad. En laten we bij stad vandaag gewoon even breed denken. Um, ik weet niet, volgens mij is Meidrecht officieel geen stad, maar denk gewoon over na als, als de plek waar je woont, als de plek waar je leeft. En, en zeker als we, als we vergelijken hoe steden waren in de tijd van Jezus, dan is Meidrecht een absolute stad, want toen waren de steden veel kleiner. Dus laten we groot denken vanmorgen en denk aan de plek waar jij woont, waar je werkt, waar je leeft. In dat, uh, dat jaarthema, leef, stellen we ons, onszelf vragen. En die komen zo nu en dan terug. Wie, wie zijn we? En uh, waarvoor zijn we hier? Waarvoor zijn we in onze stad? In de plek waar we wonen, leven en werken. In het kader daarvan kwam ik een interessante zienswijze tegen op wie we zijn: Rankings Bingo. Ooit van gehoord? Rankings bingo. De bedenker van die term, dat is een uh, antropoloog des vaderlands. Wist helemaal niet dat we die hebben. Dat is een mevrouw, Danielle Brown. En zij bestudeert het gedrag van mensen in Nederland. En ze zegt, uh, dieren die doen aan survival of the fittest. Om te overleven. Um, en, en mensen die doen aan ranking. Jij, ik, wij doen aan ranking. In een groep of in een ontmoeting één op één doen wij continu aan rankings bingo. En dat betekent dat je onbewust, ze zeggen dat gaat heel vaak onbewust zonder dat je het doorhebt, uh, geven wij de ander punten. Uh, en, en, en dat gaat aan de hand van een heel aantal criteria. Um, en, en op basis van die punten bepaal je dan in zo'n ontmoeting, um, kijk ik tegen die ander op? Hè, hij of zij scoort eigenlijk veel hoger dan ik. Of denk je van, nou, wij, wij zijn wel aan elkaar gewaagd, wij kunnen goed samenwerken, wij kunnen samen door één deur. Of, als die ander lager scoort dan, dan jij, of ik, die kan ik hebben, die kan ik aan. De rankings bingo. En ik zei al, gaat op basis van een heel aantal criteria, en die Danielle Brown die zegt, uh, uh, een man scoort net een puntje hoger dan een vrouw, ik heb het ook niet verzonnen, Um, christen of atheïst is handiger dan moslim. Uh, hoe hoger opgeleid, hoe meer punten op je bingo kaart. Werkend meer dan werkeloos. Gezond meer dan ziek. Zomaar een aantal criteria waar je onbewust de ander punten toekent, Waar je een rankings bingo doet. Wij mensen, wij zijn vergelijkende mensen, zegt deze vrouw. En dat, dat kan ook een heleboel stress opleveren. Onvrede. Want hoe score ik ten opzichte van die ander? Doe ik het goed in de rankings bingo? Of sta ik misschien wel op plekje 2 of 3? Of, of nog lager? Rankings bingo gaat vrij onbewust. En... Het verhaal van deze Danielle hielp mij in elk geval om er een beetje bewust van te worden. Want zij zegt: ook al gaat het onbewust, het kan hele verstrekkende gevolgen hebben. Hoe wij anderen beoordelen. Het kan ons stress opleveren als wij zelf niet zo goed scoren. Maar we kunnen ook die ander wegzetten. Als die ander minder scoort. En die ander slechter behandelen, minder behandelen. Of zelfs, zegt zij, in het uiterste geval, kunnen mensen elkaar gaan haten. Wie zijn wij? Nou, we zijn vergelijkende mensen, zegt deze, zegt deze vrouw. Ik zat er eens dus over na te denken en ik denk, ja, volgens mij hebben we in de kerk ook te maken met een soort rankings bingo. Alleen dan de religieuze variant. Want, want zijn wij als kerk, als christelijke gemeenschap, zijn wij vrij van het elkaar beoordelen. Vergelijken. In elk geval vroeger, dat staat mij nog redelijk helder voor geest. Wat ik dan wel eens hoorde is, ja, wij, zijn niet, um, wij zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. was gehoord? Een aantal krinkende gezichten, een puntje van herkenning. En dan wel uh, in de wereld, maar niet van de wereld. Daar werd dan uh, mee gewaarschuwd om, om niet je in te laten met datgene wat werelds was. Ik sprak uh, kort geleden iemand daarover en, en die zei, ja vroeger mochten wij niet naar de kroeg. Dat was werelds, daar kwam je niet. Deze persoon zei, nu twintig, dertig jaar later, en ik denk dat ik nu juist naar die kroeg toe zou gaan om daar mensen te ontmoeten, omdat ik denk dat Jezus daar ook zou zitten. Bij hem was er een verschuiving, had er plaatsgevonden over dat gedachtegoed van wel in de wereld, maar niet van de wereld. Die, die scheiding, wel in de, wereld of, ja, in de wereld, maar niet van de wereld, dat vinden wij misschien nu wat moralistischer. En herkennen we misschien wat minder. En wij zijn een kerk die ook juist graag naar buiten gaat. De ander opzoeken, juist in die wereld. Dus misschien voelen we hem wat minder. Maar ik denk toch dat wij nog steeds heel verschillend kunnen kijken naar de wereld om ons heen. Naar de stad, naar de omgeving waar we wonen, leven en werken. Neem bijvoorbeeld deze vijf houdingen. En hoe reageer jij op de stad? Het kan zijn dat je, dat je zo nu dan huiverig bent voor de wereld om je heen. Oppassen voor de bedreigingen, oppassen voor de verleidingen die op de loer liggen. Altijd op je hoede zijn. Het kan ook zijn dat je bij jezelf bespeurt. Laten we maar even bij onszelf houden, anders gaan we weer over andere oordelen. Dan doen we weer met z'n allen aan een rankings-bingo. Probeer het op jezelf te betrekken. We kunnen ons ook verheven boven de rest voelen. Ik heb de waarheid in pacht. Ik weet echt hoe het zit. En dat moeten alleen die anderen nu nog wel even gaan begrijpen. Kan. Of je zegt, nee, ik, ik pas me aan om mee te doen. Ik wil er zoveel mogelijk uithalen. Ik wil erbij horen. Ik wil gezien worden. Ik wil onderdeel uitmaken ervan. Genieten. Genieten. Het kan ook zijn dat je zegt, nou ik probeer gewoon zoveel mogelijk mee te doen, maar wel zonder besmet te raken. Dus je probeert eigenlijk uit te halen wat erin zit, maar ja, wel echt op te passen. Een beetje combinatie, misschien ook met A, dat je toch ergens wel een beetje huiverig bent en oppast. Of dat je, hé hey, ik heb medelijden met de stad. De, dus de stad, de omgeving heeft mij nodig. Kan niet gemist worden. Zomaar vijf houdingen die je kunt hebben ten opzichte van je omgeving. Ergens vinden wij, um, Jarno zei je het ook in het begin, vinden wij dat christen zijn, dat gelovig zijn, dat dat onderscheid maakt. Dat het anders maakt. En wat is dat dan? Waaraan herken je zo iemand? Is, is een christen, is dat een van deze vijf? Ik weet dat voor veel mensen um, die hier wel eens over nadenken, die bezig zijn, hoe kan ik christen zijn, hoe kan ik Jezus volgen in mijn omgeving, dat uh, Jeremia 29, vers 7, een belangrijke tekst kan zijn. Uh, dit is hem niet, <laughs> dit is vers 9, ik zal hem even voorlezen, um, daar staat namelijk dit, ik zal hem even weghalen, anders leidt het af. Bid tot de Heer van de stad, waarheen ik jullie weggevoerd heb, en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. En dus bid tot de Heer van de stad, waarheen ik jullie weggevoerd heb, zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Een houding die je, die je kunt aannemen, een uitdagende opdracht voor, voor christenen, om zichzelf niet af te zonderen. Maar in te zetten voor een, voor een, met een goede, met een zegenende, met een dienende houding. Inzetten voor de bloei van Mijracht, van de Ronde Venen. En we willen niet veroordelend bekend staan, niet als de plek, als de groep waar bij uitstek aan rankings bingo wordt gedaan, maar we willen ook niet opgaan in de massa kleurloos niet te onderscheiden van de rest. Daarom vandaag de vraag, hoe kunnen wij tot een zegen zijn voor de stad? Laten we Lucas 6 daarvoor wat, wat nader bestuderen, de tekst die we lazen. Wat zeggen die woorden van Jezus ons als het gaat om een zegen zijn voor de stad? Die, die woorden uit Lucas 6 die staan ook wel bekend als de bergreden. Beroemde woorden die Jezus uitsprak, maar ook berucht. Want het zijn woorden van Jezus die... Die prikkelen. Woorden die je niet zomaar kunt platslaan. Uh, of die je al te snel kunt toepassen. Uh, als je deze woorden leest en je weet meteen wat het betekent voor jou en voor de ander. Dan ben je misschien meer bezig met je eigen betekenis. Dan dat je daadwerkelijk gevat hebt wat, wat Jezus nou bedoelt. Dit zijn woorden om, om op te kouden. Woorden om je op, op je in te laten zinken. En, en met die woorden van Lucas 6 uh, kun je... In extreme gedachten twee dingen mee doen. Um, je, je, kunt, je kunt zeggen: Ja, ik ga hiervoor. Ik, ik, wil, ik wil dit echt proberen. Ook al is die standaard die Jezus hier neerzet ontzettend hoog. En weet ik dat ik dat niet altijd of misschien wel nooit helemaal in de vingers krijg. Wat je ook kunt doen, is dat je zegt: Ja, deze woorden ja, zijn te hoog gegrepen. We zijn ook maar mensen. Uh, ik laat ze links liggen. Mooie woorden, maar totaal niet realistisch. Ik denk als we, als we die laatste houding aannemen, dat we misschien iets te veel de realiteit laten overheersen. Iets te veel de realistische blik. In de kerk mogen wij ook komen en ook nadenken over thema's vol verwachting. Met open handen. God die ons wilt vernieuwen door de kracht van zijn geest. We hoeven het niet alleen te doen. We hebben hulp van God en we kunnen ons optrekken aan elkaar. Dus laten we, laten, we, laten we die woorden maar gewoon op ons af laten komen. Laten we ze laten bezinken en laten we ons vanzelf uh, vandaag laten uitdagen door deze woorden. Lucas 6, het lijkt een stuk met, met, met allerlei losse uitspraken. Maar er, er zit wel iets van een structuur in. in vers 31 uh, Daniel, zou je misschien die tekst kunnen terughalen? Dus moet ik zoveel klikken, dan denk ik dat ik de weg kwijtraak. Ja, vers 31. Ja, vers 31, dat, dat, dat lijkt een beetje de, het centrale vers. Wordt ook wel eens de gulden regel genoemd. En behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Nou, dit principe, dat, dat staat eigenlijk bijna in alle religies, alle levensbeschouwingen eh, ook centraal. Dat is... Um, ook atheïsten zullen je dit nazeggen: he. behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Maar als je die woorden goed op je inlaat werken, ook wat Jezus eromheen zegt, dan, dan, dan is wel duidelijk dat Jezus een stapje verder gaat. Want heel vaak is die gulden regel: behandel anderen zoals je wilt dat je, ze jullie behandelen. Heel vaak is die gulden regel in de praktijk um, eentje, een principe van wederkerigheid: um, ik doe wat voor jou. Als, als jij wat voor mij doet. Ik, ik veeg jouw straatje schoon. Als je de volgende keer voor mij doet. nou En allerlei variaties daarop. Um, en, en dat doet iedereen. En als je dat principe van wederkerigheid. Dat je eigenlijk een beetje gaat zitten wachten op elkaar. Of dat je altijd wat terug verwacht. Um, als je dat gebruikt. Dan, dan blijf je erin opgesloten zitten. Dat is een systeem wat, wat zichzelf in stand houdt. Als je goed leest. Lukas 6, dan doet Jezus een hele andere oproep. Niet gaan zitten wachten tot anderen jou behandelen zoals je wilt dat ze jou behandelen. Nee, heb je lief? Leen uit zonder terug te verwachten. Um, zegen wil je vervloeken. Allerlei, vers 35. Allerlei uh, scherpe uitspraken die het... ...die duidelijk maken wat Jezus bedoelt. Jezus gebruikt hier, doet hier een oproep... ...die anders is, die, die uniek is, die revolutionair is, bevrijdend. Jezus daagt met deze woorden uit om uit dat systeem van wederkerigheid te stappen. Niet gaan zitten wachten tot die andere jou behandelt zoals je graag behandeld zou willen worden... Um, ze dagen je uit om uit het systeem van die rankings bingo te stappen. Om een stapje terug te doen of om juist een stapje verder te doen. Heb je vijanden lief? Dat betekent niet alleen dingen doen voor, voor mensen die, die gelijk scoren. Zoals jou op die bingo kaart. Of, of mensen die zelfs misschien hoger scoren. Maar het betekent dingen doen voor je concurrenten, voor je tegenstanders. Voor mensen die je liever kwijt bent dan rijk. Mensen die niks terug kunnen doen. Woorden die Jezus hier gebruikt, die hebben de, de kracht, de potentie om, om structuren te doorbreken. Om de boel op zijn kop te zetten. Kaarten die opnieuw geschud worden als we dit serieus nemen. Ik denk nog even terug aan die houding dat je denkt, ja, prachtige woorden, hoogstaande woorden. Woorden beroemd en berucht, natuurlijk. Jezus ten voeten uit, maar hoe weet je nou dat dit meer is dan mooie woorden? Alles wat Jezus ons aanleert, heeft hij zelf ook laten zien. Ik moest denken in de voorbereiding aan het verhaal dat, dat er een vrouw bij Jezus wordt gebracht. Een vrouw die overspel heeft gepleegd. En wat Jezus doet, is dat hij niet zijn bingo kaarten bijpakt en haar een flink aantal minpunten toekent. Tuurlijk, hij wist het. Als het waar was, dan... Maar Jezus nam het op voor deze vrouw. En liet zien dat de mensen die haar daar brachten, dat die misschien eens beter in de spiegel moesten kijken. En één voor één dropen die mensen af met de staart tussen de benen. Jezus liet het vaak zien in zijn leven. Dat hij op een hele andere manier keek naar mensen. Dat hij door de buitenkant heen prikte en kwam tot de kern van de zaak. Jezus liet het ook zien in de laatste uren van zijn leven. In deze periode, de 40 dagen tijd, naar Pasen, denken we daar veel over na. Hij liet het ook zien in zijn leidensweg. Hangend aan een kruis in de laatste uren van zijn leven onder extreme omstandigheden sprak hij deze woorden uit. Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Heb je vijanden lief. Jezus leefde dit. Jezus liet het zien. Als je daarover nadenkt, dan, dan wordt in het kruis wordt, wordt het potentieel, het revo, revolutionair potentieel van, van liefde zichtbaar. Van de christelijke liefde. Die, die liefde waar we het altijd over hebben, die liefde van God, die liefde van Jezus, dat is niet liefde om lekker zelf in te zwelgen en lekker zelf genoegzaam te zijn. Het is liefde die, die een kloof overbrugt. Het is liefde die verschillen overbrugt. Die verschillen opheft. En wat Jezus liet zien in de kern van zijn leven is liefde die verbindt. Liefde die bevrijdt. Liefde die zonde overwint. En niet, en niet omdat, omdat wij daar genoeg voor betalen of omdat we dat verdienen... Kijk, heel vaak... Ga maar eens na voor jezelf... Heel vaak zit er toch een soort wederkerigheid... In ons denken... Over, over hoe, wij, hoe wij ons verhouden... Hoe wij om kunnen gaan met God. En dat, dat we schiekem toch denken... ja, Als ik nou, als ik nou trouw ben... In, in de dingen die ik doe voor God... In mijn contact met God... Dan als, ik, als ik iets voor Hem doe... Als ik goed leef... Um, dan, dan krijg ik en dan verwacht ik ook zijn zegen. En zijn nabijheid. En ongemerkt kunnen we ons daar soms op instellen. Kunnen we dat verwachten. Kunnen we het misschien zelfs eisen. Maar met die wederkerigheid, met dat altijd wat willen doen, zodat die ander ook wat voor jou doet, met die wederkerigheid heeft Jezus afgerekend. Wat Jezus deed, was uit genade. En God is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is, lazen we net. Wat Jezus deed, dat was uit genade en er ging niets van jou of mij aan vooraf. Dus hij liet zien in zijn leven dat dit kon. Hij leefde het. Hij stierf ervoor en hij stond ervoor op. Nou denk je, oké, okay, dus Jezus kon dit. Hij kon zijn eigen woorden waarmaken... Prachtig, maar ik dan. Um, Troosje, je. Dit, dit, dit hoge ideaal van heb je vijanden lief, leen uit zonder terug te verwachten, zegen wie je vervloeken. Ultiem is dat voor ieder mens te hoog grepen. Maar wat we ook niet moeten doen, is dat we ons er passief door laten worden. Dit, wat Jezus hier zegt, die bergheden, het is niet alleen voor morele superhelden. Het is, het is iets om klein mee te beginnen. Geloven gaat niet over je terugtrekken in je eigen bubbel. Achter de muren van je eigen gelijk. Dat is eigenlijk die eerste houding. Toch een beetje huiverig voor de omgeving, voor de stad, voor de wereld waarin we wonen en werken. Of, of alleen nog maar optrekken met mensen die ongeveer hetzelfde scoren op de bingo kaart. Lekker veilig. Dus het gaat niet over mensen uitsluiten. Nee, in het spoor van Jezus mogen we ons telkens weer begeven in het leven. Uh, op een manier die, die open is. Die, die niet zelfgenoegzaam is. Niet zelfzuchtig. Maar verbindend. Zoekend naar de ander. Vol genade. Vol liefde. Barmhartig, zoals Jezus zegt in Lucas 6. Wees barmhartig zoals jullie vader barmhartig is. Zoals Jezus warmhartig is. Ik wil proberen wat concreter af te sluiten. Want we hebben gezien er zijn allerlei houdingen mogelijk. Een lijstje van vijf, misschien had je zelf nog een ander bijbedacht. Allerlei houdingen die we kunnen aannemen. In, in de stad, de plek waar we wonen. Bedrijf, organisatie waar we voor werken. Laten we er eentje toevoegen aan het lijstje. Gebaseerd op het evangelie. Ik heb de stad iets te bieden. Ik zegen de stad. Ik ben dan misschien niet van de wereld... maar ik ben voor de wereld. Laten we eens verkennen hoe dat er dan uitziet. Ik denk dat het begint als we nadenken... hoe, hoe wil je nou tot zegen zijn voor de stad? Hoe wil je zo'n houding aannemen om voor de wereld te zijn? Dat, dat begint met ontdekken... Wat ontvang ik eigenlijk van die wereld? De omgeving waar ik woon. Wat brengt het mij? Wat ontvang je zelf? Wat brengt het leven hier? Op De plek waar jij woont, waar jij werkt. Wat je ergens anders misschien niet had gehad. Wat maakt het nou uniek? Wat, wat zijn nou de geweldige voordelen? Ik denk, ik denk dat in het spoor van dit dat wij ook ook experts mogen zijn van onze omgeving dat we, dat, dat, we, dat we weten waar de mooie plekjes zijn plekjes waar je kan genieten van de natuur of de, of de plekjes waar, waar het heerlijk is om lekker rond te struinen en dat, en dat we dat vooral ook niet onder stoelen of banken steken maar dat we, dat we positief in het leven staan, dat we bekend staan om, dat wij waarderen um, wat, wat ons toekomt, op de plek waar we Waar we zijn. Dus laten we, het, laten we waarderen wat we hier vinden, wat we hier krijgen. In, in vers 35, het tweede, zegt Jezus, nee heb je vijanden lief en doe goed. Doe goed, doe recht, zet je in voor het welzijn van de stad. De boodschap van het evangelie is, is liefde, zagen we, die, die overwint. Liefde die verbindt. Liefde die niet gaat om elkaars scores, toekennen. Maar elkaar bekijken door de bril van Jezus. Vol genade, vol liefde, open. Um, en die, die boodschap van, van het evangelie van liefde, die wordt geloofwaardiger. Als we, als we ons ook inzetten op zo'n manier voor recht. Als we ons inzetten voor, voor bloei van onze omgeving, bloei van ons bedrijf, bloei van onze organisatie. Onze naaste liefhebben in woord en daad. En, en, en daar, hoeven we, daar hoeven we niet enig in te zijn. Daar mogen ook uh, coalities maken, samen optrekken met anderen, of ze nou religieus zijn of niet, die zich ook op die manier inzetten voor de bloei van Mijdag bloei van de ronde venen. En wij, wij gebruiken onze omgeving niet per se om een grootse kerk te bouwen, maar wij zetten ons met alles wat we, in, alles wat we hebben, zetten we ons in voor de omgeving. Het gaat er niet om dat, dat de Veenhard kerk groots wordt. Prachtig en tof en gaaf. Maar het gaat erom dat onze omgeving, dat meidrecht tot dat de ronde veenen, tot bloei komt. En dan geloof ik en dan verwacht ik dat die kerk in, haar, in dat kielzog mee zal komen. En dat wij als kerk ook groeien en bloeien. Maar het begint met ons inzetten... Voor de bloei van de stad, de bloei van de omgeving. En tenslotte de laatste. Volgens mij roept Jezus op in Lucas 6 om verder te gaan dan het wederkerigheidsprincipe. Om dingen te doen, om anderen andere te behandelen zoals ze wilt dat ze jullie behandelen. Volgens mij gaat dit over je um, ergste concurrenten liefhebben. Om eens weg te geven zonder een tikkie. Om te bidden voor degene die je de slechtste service verlenen. Weg met de rankings bingo. Maar een tegencultuur vormen. Ons verbinden met mensen die, die anders zijn dan wij. En probeer eens de komende week, de komende tijd. Iets bewuster te zijn van hoe kijk je naar anderen. En kan het zijn dat ik in mijn contacten door de week. Dat ik die anderen misschien toch stiekem punt aan het geven ben. En dat ik aan het kijken ben, zit ik hoger, zit ik lager, zitten we gelijk? Ik probeer daar eens bewust van te worden en, en te kijken: kan ik daar ook anders mee omgaan? Kan ik dieper kijken? Kan ik door de buitenkant heen prikken? In mijn contact, in hoe ik omga met anderen. Het Evangelie, ik ben er stellig van overtuigd: het doorbreekt barrières. En, en helpt ons om ons anders te gedragen. Ook als er tegenstand is. Ook als er onderdrukking is. We zijn op een andere manier gehecht aan ons bezit. Omdat we alles krijgen van God de Vader. En we hem daarvoor mogen danken. God wil door ons, de omgeving, de stad zegenen. En zo worden wij ook zelf gezegend. Dat is wat Jezus belooft. Dus waardeer de stad, waardeer de omgeving. Um, Zet je in voor het welzijn, voor de bloei van die plekken waar jij komt door de week. En weg met de rankings bingo. Laten we er de buitenkant heen prikken. En mensen zien wie ze zijn in Jezus. Zullen we samen zingen? Stoken handen Ik wil met jullie uh, bidden. Ik zal bidden voor, uh, voor de omgeving, voor onze wereld. Um, maar misschien is er ook iets waar je iets waar zelf in je, in je opkomt. Iemand of uh, uh, iets wat er gebeurd is, wat je nog graag uh, in gebed bij God wil brengen. Dus ik ben ook in gebed een, een, een moment stil dat je je eigen gebed kan, uh, kan hebben. Laten we bidden. Heer God... Wat een mooie, mooi beeld, dan gaat het licht aan. Uh, iets wat in onze wereld misschien wel heel erg nodig is. Om ons heen zien we heel veel uh, mooie dingen, waar we dankbaar voor zijn. Maar we zien ook heel veel moeilijke dingen, verdrietige dingen. Dingen die ons aan het hart gaan. Misschien heel ver weg, wat we op tv zien of wat we in de krant lezen. Of heel erg dichtbij. Wat ons persoonlijk raakt. In onze eigen omgeving. Heer dank u wel dat u ons ziet. Zonder rankings bingo. Maar dat u van ons houdt. En dat u ons onvoorwaardelijk lief heeft. En wilt u ons helpen. Ons inspireren. En ons leren om. Onze omgeving onvoorwaardelijk lief te hebben. Zoals u ons lief heeft. Dat uh, door wat wij doen, wat we zeggen, door wie we zijn, uw licht steeds meer gaat schijnen in deze wereld. En wilt u uh, ook in een moment van stilte ook uh, luisteren naar alles wat we u te zeggen hebben. Wel dat u naar ons luistert. neemt u ook zo dit gebed aan. In Jezus' naam. Amen. Dan heb ik voor u nog een aantal uh, ja, mededelingen uh, of dingen die ik wil, uh, wil zeggen tegen jullie. Allereerst wil ik uh, Alice naar voren vragen. <laughs> ja, zij is uh, de kunstenares die. Uh, gemaakt heeft wat hier hangt in de kerk samen ook in de hal hangt heel veel, veel werk en het is fijn om gewoon even te zien het gezicht achter al die mooie en kleurrijke stukken die hier hangen ja dat vind ik toch mogelijk even gezegd worden um, dus ik ben heel benieuwd wie je bent uh, kan je iets vertellen over jezelf uh, wat je doet en uh, ja wie je bent ja uh, en probeer ik kort en bondig te blijven ik ben Alice Engel, ik ben geboren in Meidrecht aan de Timoerweg als een boerendochter. En dat verklaart misschien gelijk waarom ik ook uh, een, uh, een stevige binding heb met landschap en polder en uh, vergezichten. Um, ik heb de Amsterdamse Hoogschool voor de kunsten gedaan en daarmee ben ik eigenlijk wel gevormd tot wat ik nu eigenlijk uh, doe. Ik heb een klein tijdje in het onderwijs gelopen, maar daar ben ik op dit moment niet werkzaam meer. Dat is, dat is één. En er hangt heel veel verschillende stukken. Ik zie ook heel veel natuur, maar ook heel veel ja, vormen en, en, en beelden. Is er iets, want uh, we, de, de boel blijft nog een aantal weken hier hangen. We gaan er vaak nog naar kijken, denk ik. Is er iets wat je mee wilt nemen, of wat wij moet mee moeten nemen als we naar, naar, naar je werk kijken? Iets wat je wil uh, anders punten in je kunst, zeg maar. Ja, um, nou dat wil zeggen, um, uh, uh, het begon eigenlijk... Heel kort met uh, de vraag van uh, Margreet en Wim. Uh, ze hadden mij gespot en zij wilden graag kennis met me maken... om te kijken of dat ik inderdaad iets in deze kerk kon doen. Um, daarvoor heel veel dank. Gewoon leuk om op zo'n manier inderdaad uh, eigenlijk een, een, een nieuw netwerk te bezoeken. Daarmee kwamen ook weer andere mensen. Ik bedoel uh, uh, Jos, uh, Angel A, Angela Struben. <laughs> Uh, Rob en Ineke, allemaal nieuwe uh, vrienden. Um, toen, op uh, uh, uh, een bepaald moment, uh, heb ik met uh, Wim en Margreet gezeten. Omdat een, een deel van mijn werk hing in Vinkerveen. Um, en zij hebben uh, eigenlijk uh, nou, gezien dat het goed was. En we hadden er zin in. En, uh, maar ze vroegen me ook, uh, kun je misschien iets met het thema de opstanding en een thema, dat is dan prettig om mee te werken. Uh, want we gaan de paastijd en nou ja, alles... Um, um, <laughs> even denken hoe dat zo ontstond. Um, even kijken, terug naar je vraag. Hou me het even vast. Ja, uh, ja um, uh, we zien heel veel... We gaan ja. We ja, ja, ja. ja, ja. Is iets wat we mee moeten nemen. Uit, uh, iets wat we mee moeten nemen, precies. Het thema. Uh, waar, ...waar ik mee ging spelen. Um, en uh, dat, dat, daar, daar uh, hield ik niet genoeg focus in. Dat is een, sowieso een punt, hè. Ja. Um, uiteindelijk, ik had wat aantekeningen gemaakt... En, ...en daar bleef de zin iets voor elkaar betekenen hangen. En, en toen dacht ik aan, maar wacht even, dat is natuurlijk eigenlijk, moet mijn thema zijn hier, vond ik... Uh, dat maakte gelijk dat ik wat makkelijker kon kiezen wat ik mee zou nemen. Um, iets voor elkaar betekenen. betekent eigenlijk altijd meer dan één. Dus al mijn werken waarbij ja, verschillende vormen, ook dieren, uh, ja, iets voor elkaar betekenen. En dan mag je zelf ook heel veel uh, je fantasie bijbrengen om te kijken wat het jou zegt. Want als ik het ga invullen dan... Ontneem ik een beetje van je eigen fantasie. Ja. Dus dat is eigenlijk uh, hoe, hoe ontstaan is, wat, wat de, hoe de keuze ja. is ontstaan. Okay. Yes. En kan je nog iets zeggen over het beeld wat hier staat? Want dat is best prominent aanwezig. Uh, kan je er iets bij uitleggen? Wat, wat het is en, en uh, wat ja. je mee wil zeggen. Yes. Um, dat is een kip. Ik, maar ik wil er eigenlijk even naartoe lopen. <laughs> Hij heeft uh, vorig jaar al in een, uh, Dit is mijn kip, dit is een uh, deel van een de masker. Dit zijn eigenlijk allemaal losse onderdelen, die ik straks als ik dit weer opruim ook um, gewoon, dan valt het eigenlijk weer uit elkaar. En dan is het geen kip meer, maar een masker en een uh, deken. En... Nou goed, het thema waar ik mee aan de gang was, de opstanding, ik zit dan in mijn atelier en ik zat ook nog een beetje met die poster. En die hebben eigenlijk wel samengewerkt. Uh, omdat de poster, uh, ja, natuurlijk eigenlijk in mijn serie, op dat moment toen het nog een poster was, voor mijn gevoel niet zo goed paste. Maar ik begreep wel heel goed dat dit belangrijk is voor jullie. En ergens vond ik hem ook wel heel vrolijk. En uh, die poster was op de achtergrond hier. En de kip was in mijn atelier. <laughs> ja, en toen kreeg je toch op een bepaald moment een Eureka-moment. Want... Um, uh, de kip, uh, waarvan ik overigens vind dat ik er best nog het een en ander aan kan doen. Maar de kip uh, die stond uh, te staan en die had nog een beetje een lange nek. En ik denk, verdikke me, hoe, uh, hoe ga ik dat nou in? En toen had ik dus ook die hele opstanding nog waar ik iets mee moest. Ja, en opeens zag ik hem staan. En opeens zag ik hem ook voor die poster staan. Hè? Ik denk, verdikke me, dat ding dat staat op. Nou ja, zo ontstond eigenlijk ook een beetje het grapje. Maar ja, ik, toen heb ik die poster ingelijst om, uh, ja, om gewoon in het hele geheel lekker te laten passen. En die kip daarvoor. En ik dacht, ja leuk. Maar nu, ja goed, als je daarop inzoomt, dan zie je eigenlijk verschillende universa. Dus het is de kip die opstaat van zijn nest. Zijn dit nou wolken of eieren? En van een grote afstand... Nou ja, als je dichterbij komt en je zoomt in, dan zul je andere dingen zien. En nou, ja, dat, het verhaal van de opstanding. Ik, ik bewonder die enthousiasme. Het is echt fantastisch om dat te, te horen en te zien. Uh, dankjewel. Um, we gaan zo meteen naar het dienst wat uh, koffie drinken. Alvast uitgenodigd. En dan blijf je nog even hangen misschien als mensen nog iets willen vragen of iets willen zeggen. Dan uh, kunnen we naar je toe stappen. Bedankt voor je, voor je toelichting. Alsjeblieft. Yes, Dankjewel. Er komen de komende kinderen nu binnen, zie ik. En als jullie uh, een plekje gaan zoeken, dan ga ik nog eventjes wat meer vertellen. Uh. Want uh, we blijven even in de, in de hoek van de kunst. Uh, deze week is het ook de Veenhart uh, filmmaand. Dat betekent dat we elke vrijdagavond uh, in dit kerkgebouw uh, een, uh, een film laten zien. Ik kan heel veel gaan zeggen, maar er is niemand die het hoort volgens mij. Ja, ik denk, wacht even. Ik denk, misschien wordt het, word het, word het zelf stil, maar dat uh, valt toch uh, vies tegen. Ja, ik zei uh, dat ik even blijf in de culturele hoek, uh, want deze hele maand uh, draaien we op vrijdagavond hier in dit kerkgebouw uh, films. De uh, Feyenoord filmmaand is dat, en uh, het thema van deze maand is de muziek. Uh, afgelopen vrijdag draaiden we hier Bohemian Rhapsody, van de film over Queen. Ik ben er geweest, uh, ik dacht, ik kom om tien voor half negen, is er nog plek zat om even rustig te gaan zitten... Nou, van achter tot voor, links naar rechts, bomvol. Het was echt, echt fantastisch. Mooi om te zien dat er zoveel mensen onze kerk hebben gevonden op vrijdagavond. Dat vond ik echt uh, vond, vond, vond mooi. Um, en aanstaande de vrijdag is er weer een film waar je heen kan. Dat is De Dirigent. Um, in de hal liggen flyers waarin alle films even kort staan. Waar je even kan uh, lezen waar ze over gaan. Uh, vrijdag om half negen en je bent welkom om uh, aan te sluiten. Um, in de maand mei begint de introductiecursus. Dat is een cursus die we hebben ontwikkeld in de Kerk uh, ...voor mensen die al wat vaker hier komen. Die denken, nou, misschien is het wel een hele fijne club waar ik graag bij wil zijn. Um, dan kan je meedoen met je cursus en leer wat de Kerk is, wat we doen, wat onze visie is. Um, dus daar kan je even voor opgeven. Uh, dat kan uh, bij Martin, onze predikant... Je kan ook even naar mij lopen straks. Je kan ook een mail sturen naar info.veenhardkerk.nl um, Dus als je mensen weet, of je bent zelf iemand die mee wil doen, uh, geef je dan daarvoor op. Dan uh, heb ik het bloemetje. Hij staat daar. En dat bloemetje geven we elke zondag weg aan iemand uit onze stad, onze omgeving, die we willen be bemoedigen of bedanken. Uh, deze week gaat hij ter bemoediging naar de Intertoys in uh, Meidrecht. Uh, onlangs is, hebben ze een faillissement aangevraagd, Intertoys. Uh, er wordt een doorstart gemaakt, maar helaas niet met het filiaal uh, in Meidrecht. Die gaat dicht, dus voor de mensen die daar werken, geven wij uh, een bloemetje om uh, hen te bemoedigen. Um, en als laatste, we gaan collecteren. De hele maand maart collecteren we voor... Uh, Zemles voor vluchtelingen. Mensen die hier nieuw komen, nog niet kunnen zwemmen. En het wel in ons land heel belangrijk is. Uh, we willen hun graag financieel ondersteunen om zemles mogelijk te maken. Dus dat uh, is de collecte. Na de collecte zingen we nog een lied. Dan krijgen we van Lars de zegen van God mee. En uh, mag ik jullie uitnodigen voor een kopje koffie, thee met iets lekkers erbij. En wens wensen jullie nog een hele fijne zondag. staan voor het allerlaatste lied samen in de naam van Jezus Naar de vader, naar elkaar. Jezus Christus triomfator, mijn verlosse middelaar. Vader met geheven handen. door is zere vader met geheven van Tot slot, binnengekomen mededeling, volgende week scholendienst van de Fonteinschool. Uh, groep 1 tot en met 4 in de basisschoolleeftijd, van harte welkom. 10 uur? Er kwam net iemand mee. 10 uur? Half elf? Half elf? Oké, okay. half elf. Welkom daar. Um, God zet in ons een licht aan, zodat het licht aangaat in onze omgeving. God zegent ons, zodat wij tot een zegen mogen zijn voor de omgeving. Ontvang die. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de kracht van de geest is er voor jullie allemaal. Amen.